Uur. Clemens Peters met het NOS journaal. In Spanje is een jachtvliegtuig in zee gestort. Het gaat om een toestel van de Spaanse luchtmacht, vermoedelijk een C-101. Bij hulpdiensten in de regio Murcia kwamen honderden telefoontjes binnen van mensen die het vliegtuig in zee zagen storten. De piloot zou de schietstoel hebben gebruikt om zichzelf in veiligheid te brengen Er wordt nu naar die persoon gezocht. In de Noordzee is bij Zeebrugge het levenloze lichaam gevonden van een migrant. Hij droeg een flipper aan zijn rechtervoet, twee spijkerbroeken... en had een zelfgemaakt zwemvest aan van plastic flessen en een net. De man is waarschijnlijk een Irakees... die eerder in Duitsland asiel heeft aangevraagd. Mogelijk is hij al dan niet dood afgedreven. Vorige week zondag probeerde namelijk een zeiler... vergeefs een zwemmer uit het water te halen uit de kust bij Duinkerke. Een stuk zuidelijker. De Belgische justitie denkt dat het om dezelfde man gaat. Bij de schouw in de zaak Nicky Verstappen is de pers definitief niet welkom. Dat is het vonnis in een kort geding dat de media hadden aangespannen. Morgen gaat de rechtbank Limburg kijken op de Brunsumer Heide samen met de familie Verstappen en met verdachte Jos B. Media hadden voorgesteld dat daar ook een cameraploeg bij zou zijn. Maar de rechtbank Limburg wilde dat niet hebben... omdat de aanwezigheid van de pers verstorend zou werken. En de kort gedingrechter in Den Haag laat die beslissing nu in stand. Voor de kust van Kijkduin tot aan Hoek van Holland is tevergeefs gezocht naar een zwemmer. De man komt uit Polen. Zijn collega sloeg gistermiddag alarm nadat de man niet was teruggekomen van het zwemmen. De Pool geldt nu als vermist. Afgelopen weekend rukten de hulpdiensten op meer plekken in Nederland uit voor vermiste personen. In het Drentse dorp Erika werd uren gezocht naar een verdwenen visser. Gisteren werd zijn lichaam gevonden. Bij het Markermeer in Venhuizen raakte zaterdag een vrouw vermist bij het zwemmen. Gisteren werd de 23-jarige in goede gezondheid teruggevonden. Het weer geregeld zon, ook wat stapelwolken. Later in het oosten, mogelijk wat onweer. Het wordt 28 tot 31 graden. Morgen is het weer zonnig en warm. En dan valt er misschien ook nog een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ja, ja, jullie weten wel hoe laat het weer is, hè? Vier minuten over twaalf, vijf minuten over twaalf. was net te laat. En het is maandag en dat betekent uh, dat we weer starten met uh, Zandvoort Lunch. En vandaag natuurlijk gepresenteerd door moi, Dolly ten Pieric. Nou, wat gaan we allemaal doen vandaag? Weer een heleboel. Ik heb een hele leuke drie in 1 meegenomen. En omdat de zon schijnt heb ik er maar voor gekozen om het over de zon te laten gaan. En uh, we hebben natuurlijk het uh, nieuws en het weerbericht. Uh, we gaan weer proberen om... Uh, jezus, het lijkt wel alsof ik van het Koninklijke Huis ben. Ik heb het maar over we. Ik sta hier gewoon in mijn eentje achter die microfoon. Dus uh, vanaf nu niet geen we, ik... En ik ga proberen natuurlijk om rond de klok van kwart over één in contact te komen met Joop van Nes om even van hem te horen wat er zoal gebeurd is in en rond Zandvoort het afgelopen weekend. Ik heb weer een heerlijk recept uitgezocht. Een visrecept voor op de barbecue, ga ik u ook vertellen, zo rond de klok van kwart voor één. En uh, ja, een paar artiesten in het licht. Dat betekent dat er artiesten het zij jarig zijn. Of dat het vandaag hun sterfdag is. Er is gewoon lekkere muziek. En de scholen zijn weer begonnen vandaag. Wat spannend allemaal jongens. Hebben jullie er allemaal zin in? Ja! Yeah! Hoor ik nou de ouders of de kinderen? Ik weet het niet. In ieder geval allemaal weer terug in het ritme hier in de regio. Regio Noord is weer begonnen met school. En uh, ja, ik heb een nummer over school meegenomen. En eigenlijk draai je dat nummer vol liefde als het schooljaar er bijna op zit. Maar ik ga hem gewoon nu alvast draaien. Want we weten natuurlijk dat dat punt waarop je komt, waar dit liedje over gaat... dat komt gewoon vanzelf. Dus... We gaan nu even luisteren naar Pink Floyd met Another Brick in the Wall. We don't need no education. We don't need no thought control. No Wat een plaat, hè? Pink Floyd, Pink Floyd met Another Brick in the Wall. Omdat de scholen weer zijn begonnen vandaag, leek me wel toepasselijk. Uh, u bent van ons gewend, uh, van de makers van de, de Sandford Lunch, dat we uh, meestal een drie in één hebben. Nou, laat ik er dan vandaag ook één samengesteld hebben. En uh, ik had al beloofd aan het begin van het programma dat uh, dat om de zon zou gaan. Laten we beginnen. Hier is de 3 in 1 van vandaag maandag 26 augustus bij SZFM Zandvoort. 3 in 1 We can hear it calling, calling to our heart. Something loud and clear, begging us to run. We don't need no home, we don't need no room. Just the ocean's roar and the wind will do. So let's get out of here, let us see what's there, and let's get out of here. Light another fire, let us sing till the sun comes up. Till the sun comes up. Feel the so let us swim till the sun comes up. Till the sun comes up. Till the sun. We can feel it burn, burning in our hearts. Something fierce and strong, begging us to run. We don't need no home. We don't need no room. Just the ocean's roar.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 3 in 1 in 1 A simple band of gold wrapped around my soul. Hard forgiving, hard forget. Faith is in our hands. Castles made of sand. No more. We'll Ja, ja, die zon. Schijnen jullie ook zo lekker vandaag? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Al die heerlijke muziek. En dit waren dan drie zonnige liedjes in het kader van onze drie in één rubriek. En ik had voor jullie uitgezocht een prachtig nummer van Jack and the no Weatherman till the sun comes up. Gisteren heb ik gewoon gezegd tegen David Blinko... van ik ga je nummer draaien till the sun comes up. Ben ik dom of niet? Want het was dus van Jack and the Weatherman. Weatherman. En het nummer van Dave Blinko... die hebben we dus ook gedraaid als tweede. En dat heet Nothing Like the Sun. Zo'n heerlijk vrolijk nummer. Nou ja, en een heerlijke uptempo is uh, van Exwell. Uh, uh, the Sun is Shining. Nou, Heerlijk. Lekker bij ZFM Zandvoort van die heerlijke zonnige muziek... waar we het lekker warm van krijgen. Ik ga verder met het uh, programma. En uh, ja, we gaan eigenlijk alweer richting het regionale nieuws. Laten we een uh, lekker nummer er tegenaan gooien. Uh, ja, ik ben ook maar een mens. Hè? En David, sorry dat ik me gisteren vergiste. Maar inderdaad, ik ben maar een mens.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 Or are you deceived in what you believe? Cause I'm only human after all You're only human after all Don't put the blame on me Don't put your blame on me Oh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 Ja, I'm Only Human After All. Prachtig nummer van John Jones. Oh, John Jones, oftewel de Raging Cajun. Wat ben je dan, een gelukkig mens hè, als je weet dat je maar mens bent. Daarom dit nummer. Lucky man van Emerson Lake en Palmer luister en geniet in ZANG Lake en Palmer. What a lucky man. Wij gaan nu naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ja, niet door de sidekick, want die hebben we vandaag niet. Helaas, helaas. Mocht je het leuk vinden om bij me te komen zitten en het nieuws te lezen en het weerbericht. En gezellig mee te kletsen door het programma heen. Meld je hè, kom gewoon gezellig langs. Hartstikke leuk. Oké, okay. vandaag ga ik het zelf doen. Uh, dus bij deze komt het regionale nieuws van de afgelopen dagen en de komende tijd vanuit de regio dus. De gemeente Zandvoort organiseert op maandag 9 september... een bewonersbijeenkomst over het, onderwerp, on, ach, on, onderwerp, on, het ontwerp... van de herinrichting van enkele straten van Nieuw-Noord in Zandvoort in 2020. De gemeente wil onder meer de Kamerling-Onnenstraat... Max-Planckstraat, Volta-Straat, de Schraven-Zandestraat, de straat en de Watstraat herinrichten. Tijdens deze bijeenkomst wil de gemeente de bewoners informeren over het ontwerp... en hoort het graag wat de inwoners belangrijk vinden bij de herinrichting van deze straten. De bijeenkomst is op maandag 9 september 2019 van kwart voor acht tot half tien s avonds. En de inloop is vanaf half acht en u kunt de gemeente daar vinden... bij de brandweerkazerne Zandvoort aan de Linneestraat 2. De uitkomsten worden meegegeven aan het ingenieursbureau dat het ontwerp maakt. De gemeente wil alle reacties afwegen en waar mogelijk gebruiken voor het ontwerp. Bij een vervolgbijeenkomst ligt de gemeente toe wat met alle reacties is gedaan... De deelnemers aan de bewonersbijeenkomst krijgen later dit jaar een uitnodiging. Wie zich aan wil melden voor deze bewonersbijeenkomst kan dat doen via apenstaartje-haarlem.nl onder vermelding van aanmelden bij bewonersbijeenkomst herinrichting Nieuw-Noord. Nou, dat is een mond vol zeg. Dus aanmelden, bewonersbijeenkomst, herinrichting Nieuw Noord. En wie op de hoogte wil blijven van het project, kan een e-mailadres doorsturen onder vermelding van herinrichting Nieuw Noord naar projectenapestaartje.nl. Leuk nieuws voor de jeugdigen, want vanaf vandaag kunnen iedere maandag de jongeren van 12 tot en met 18 jaar gratis gaan sporten in de Korver Sporthal. Alle sporten zullen, aan bord gaan, allerlei sporten zullen aan bod gaan komen, zoals bijvoorbeeld basketbal, trefbal, voetbal, kickboksen en nog veel meer. De sportiviteiten zullen verzorgd en begeleid worden door Christophe Manuputi en zullen plaatsvinden van 4 uur tot kwart voor 5. En zoals ik al zei, het is geheel gratis en er is gewoon een inloop. Dus ben je wat later, is er ook niets aan de hand. Ga er gewoon gezellig naartoe en uh, leef je lekker uit in alle sportieve gebeurtenissen en beleven. Na het slopen van het Corodex en plaatsing van de resten in een artikel. Deze zin loopt niet goed, dat heb ik helemaal verkeerd gedaan. Nee, ik heb het wel goed gedaan, ik lees hem verkeerd. Komt hij weer een keer, ik ga gewoon opnieuw beginnen. Na het slopen van het Corodex-complex en de plaatsing daarover uh, in een artikel in het Haarlems dagblad. Is er onrust ontstaan over de resten die uh, in het puin liggen, wat asbest houdend zou zijn? En dat ligt nu gewoon op het brakke terrein. Wethouder Joop Berensen heeft de raad daarover inmiddels via een brief laten weten: geen extra maatregelen te nemen tegen, de asbe tegen het asbest houdende puin. Hij vindt de maatregelen die nu zijn genomen voldoende en in zijn schrijven meldt hij het volgende. De locatie betreft een bouwterrein dat volledig is afgesloten met een hekwerk. Het hekwerk zit op slot en op het hekwerk is een bord aangebracht waarop staat aangegeven verboden toegang voor onbevoegden. Nou, de plaatsen waar het vervuilde materiaal is aangetroffen zijn dus afgezet met gele en rode linten. En volgens de heer Berendsen bestaan de buizen uit hechtgebonden materiaal. En verder laat de heer Berendsen weten dat deze buizen zijn ingespoten met Foster Protector Sealant. En als het, dat wordt gebruikt als het om beschadigde buizen gaat dit middel is speciaal ontwikkeld voor het inkapselen van asbesthoudende materialen. Het geeft een goede hechting aan de ondergrond en voorkomt het vrijkomen van losse vezels. En dat is dus wat de heer Berendsen in zijn brief geschreven heeft. Tot zover het regionale nieuws en dan gaan we nu even kijken wat de weermannen zeggen... Of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, mocht je de gordijnen nog niet hebben open dan heb ik nieuws. Want de zon schijnt ook op deze maandag volop. Maar er is ook wat sluierbewolking zichtbaar en landinwaarts ook een enkele stapelwolk. Vanmiddag neemt in het oosten van het land de kans op een regen- of onweerbuis toe, onweersbui toe... En in onze regio lijkt het droog te blijven. De wind waait zwak uit het oosten tot noordoosten en de temperatuur stijgt naar ongeveer 30 graden. Aan zee steekt vanmiddag een verkoelende zeewind op. Vanavond en vannacht is het vrij helder en in onze regio droog. De temperatuur daalt naar 20 graden met kans op een tropennacht. Morgen schijnt de zon wederom flink, maar geleidelijk verschijnt sluierbewolking en later ook enkele stapelwolken. Tegen de avond is ook in onze regio kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur stijgt morgen naar zo'n 29 tot 30 graden. Ja, en dan was dit het weerbericht volgens onze weerman Rico Schreuder. En normaal gesproken hebben we dan altijd het liedje van de sidekick. Maar ja goed, ik heb zelf de sidekick. Dus ik ga ervoor kiezen om alvast een artiest in het licht te laten horen. En daar komt de eerste. Artiest in het licht. Laura Brenningen. En, uh, ja, ik roep dat wel zo vrolijk... maar het is eigenlijk helemaal niet vrolijk... want het is vandaag haar sterfdag. Zij is uh, geboren in New York Brewster... op 3 juli 1952... en ook in New York overleden in 2004... op de 26 augustus. En uh, daarom besteden we even wat aandacht aan haar. Ze was een Amerikaanse zangeres... En bekend van dit nummer natuurlijk, Gloria. En ze ontving hier zelfs een Grammy Award nominatie voor. En uh, ja, Brenneken, ze was van Italiaans Ierse afkomst, studeerde in New York en werkte als serveerster tijdens haar studie. En later werd ze achtergrondzangeres bij Leonard Cohen. In 1979 kreeg ze een platencontract en haar single Gloria, waar we net naar geluisterd hebben, werd een internationale hit. Laura Branigan verliet in 1994 de muziekindustrie toen bij haar echtgenoot Larry Krutek darmkanker werd vastgesteld. Hij overleed twee jaar later in 1996. Een uh, nare gebeurtenis verderop in de tijd uh, was in 2001. Toen brak zij haar beide benen toen ze van een ladder viel bij haar huis. En een jaar later speelde ze Janis Joplin in de musical Love Janis. Laura Brenniken overleed op de 26 augustus 2004 thuis in haar slaap aan de gevolgen van een hersenbloeding. Ze was slechts 52 jaar. Dan neem ik u mee naar uh, ons volgende rubriekje. En dat is het recept. Uh, we moeten toch eten, niet waar? Kijk, want het is wel warm en dan heb je niet zo zin om te koken. Maar, he, verdikke me. Ik sla steeds mijn brilpoot tegen die microfoon aan. Maar goed, dus je hebt niet zoveel zin om te koken. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je je vitamintjes dagelijks naar binnen werkt. En uh, ik heb een heerlijk receptje gevonden. Dat is eigenlijk voor. Op de barbecue of in de barbecue, hoe wil je het zeggen? Het uh, is een zomers receptje en het is voor vier personen. Het gaat om vis, weer eens wat anders. Wat heeft u nodig om dit uh, heerlijke maaltijdje in elkaar te flansen? Nou, we beginnen met uh, zo'n 800 gram kabeljauwfilet. Mag ook andere witvis zijn. Uh, wat kruiden, vis-kruidenmix. 8 eetlepels olijfolie. Een kilo venkelknol in dunne plakken. 12 cherry tomaatjes. 2 teentjes fijn gehakte knoflook. 2 uitgeperste citroenen. En 2 eetlepels bieslook. Dan kunnen we gaan kijken wat we met al die ingrediënten gaan doen... om er iets moois van te fabriceren. Bestrooi de vis met de kruiden naar eigen inzicht. Leg twee stukken aluminiumfolie naast elkaar en giet daar een beetje olijfolie op. Dan legt u daar de venkel op en dan gaat de vis op de venkel en de tomaatjes eromheen. Verdeel de knoflook, citroensap en de bieslook hierover. En besprenkel met olijfolie en vouw het folie goed dicht tot pakketjes. Gaar deze circa uh, 20 minuten in een gesloten barbecue. En de pakketjes smaken lekker met een stukje stokbrood. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En het recept is natuurlijk weer terug te vinden op de, pagina, de Facebookpagina van uh, Zandvoort Luncht. En ik zie dat ik heel wat tikvuiltjes heb gemaakt. Dus dat ga ik later op de dag even corrigeren. Het staat zo zullig. Maar ja, dat heb je als je wat ouder wordt. Dan heb je die hand-oogcoördinatie. Uh, die niet helemaal. neer zo lekker werkt. We gaan uh, gewoon uh, nog een uh, artiest in het licht doen, lijkt mij. Laten we gaan naar deze. Oh, die is zo leuk. De volgende artiest in het licht voor jullie: Artiest in het licht.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 To hold you so, my life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping. Longer than always is a long, long time, but far beyond forever, you'll be mine. Vic Dana. En hij is jarig vandaag. Hippie de piep. Hoera. Hij is namelijk geboren als, uh, in, in Buffalo op 26 augustus 1942... als Samuel Mendola. En uh, ja, iedereen kent hem als Vic Dana. Degene die hem kennen dan. Want het is alweer een poosje terug hoor. Hij is een Amerikaanse tapdanser, popzanger... En filmacteur. En zijn successen behaalde hij in de jaren 60 met bijvoorbeeld het nummer: Ja, wie kent het niet? Red Roses for a Blue Lady uit 1965. Dat was echt zijn grootste hit. En um, daar stond hij mee nummer 10 in de Billboard Top 100 en nummer 12 in de Nederlandse Top 40 destijds. En rond 1960 viel hij af en toe in als leadzanger van The Fleetwoods. Die op dat moment hun topperiode kenden. Nou, een uh, groot uh, man, een groot artiest, zanger, schrijver en acteur. Dan gaan wij gewoon nog even verder met ons programma. Eens kijken wat we allemaal nog bij ons hebben. Laten we eens gaan luisteren naar Jack Jaw Scrooge. Jack met het nummer Scrooge Kleptomaniac. Uh, zo wordt het ook genoemd. Ja, waarom kies je dan eigenlijk voor Scrooge? Ja, misschien was dat toch wel een beetje onbewust... omdat het vandaag precies zes jaar geleden is... dat de cast van Scrooge werd voorgesteld aan de journalisten... en dat uh, in die cast ook uh, mijn dochter zat die daarvoor... Uh, uh, nou ja, gecast was... En dat was toch wel een hele bijzondere dag om mee te maken. Maar dit nummer is net zo bijzonder prachtig. Ik vind trouwens die hele band Jack Joe de mooiste nummers hebben. Goed. Uh, ja. En dat begint zoiets hè, met, met je dochter. Het is net een sprookje waar, waar je in terecht komt. Houden jullie van sprookjes trouwens? Dan heb ik een heel leuk liedje meegenomen. Luister maar.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 Zangst en verlatingsangst. En het ging altijd over hem. En ik zat nog te denken dat een meisje wordt geboren om liefde te geven. In het roos met een prins tussen wolken te zweven. Het einde is de allereerste zoen die hij er geeft. Toen er nog lang en gelukkig werd geleefd. Mm. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.